5 uur. Freddy Fantijn met het nos Show is juridisch niet mogelijk. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. De de Helpdesk en MKB Nederland pleiten voor zo'n databank. Daarmee zou kunnen worden voorkomen dat fraudeurs toeslaan bij andere bedrijven. Bijvoorbeeld mensen die herhaaldelijk webwinkelrekeningen niet betalen of die valse facturen verzenden of fraude plegen bij hun verzekering. Er bestaan al wel zwarte lijsten binnen bepaalde sectoren, zoals in de horeca of in de financiële sector. Met een landelijke database zou bijvoorbeeld een verzekeraar informatie over een klant kunnen delen met een telecomprovider, zeggen de initiatiefnemers. Maar de autoriteit persoonsgegevens vindt dat te ver gaan. In Casablanca hebben duizend tot tweeduizend mensen gedemonstreerd voor de vrijlating van politieke gevangenen in het RIF-gebied. Die bijna 400 gevangenen zijn opgepakt bij betogingen in de Noord-Marokkaanse streek. Daar wordt al een jaar gedemonstreerd voor verbeteringen en meer gelijkheid. De demonstratie vandaag in Casablanca is de eerste sinds maanden. In juli was er een grote demonstratie, die was verboden en de politie sloeg die neer. Daarbij vielen een dode en veel gewonden. Vandaag verliep de betoging rustig. Het gesprek tussen tegenstanders van kerncentrale Tiange en de directie is op niets uitgelopen. De tegenstanders van de kerncentrale willen onder meer inzagen in onderzoeksrapporten. De directie zegt dat onderzoekers uit naam van de actievoerders de stukken mogen inzien, maar ze mogen ze niet openbaar maken. De actievoerders willen dat de informatie toegankelijk is voor iedereen. Ze zijn teleurgesteld dat de directie geen opening van zaken wil geven over vragen die bij mensen leven. In juni demonstreerden ongeveer 50.000 mensen uit Nederland, België en Duitsland voor sluiting van de kerncentrale in België. Die ligt op zo'n 45 kilometer van de grens. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het zuiden mogelijk een bui. Morgenochtend neemt de bewolking toe en vallen er steeds meer buien bij 15 graden. Dit was het NOS. CFM. Dit is Passet van de ANWB. In de Randstad nog steeds files op de A10 Noord tussen het Koenplein en Zeeburg. 9 kilometer richting de A1. Op de A44 Amsterdam Den Haag. Voorwassenaar bijna een half uur vertraging vanwege de werkzaamheden op de A4. Daardoor ook viel op de N206 tussen de A44 en de A4 richting Zoetermeer. 20 minuten erbij. En de N246 beverwijk westgrafdijk voor het veerpontje bij Spaardam Een kwartier tot 20 minuten vertraging.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 dawning day Every darkest sky Has a shining ray It takes a lot to laugh. As your tears go brown, But you can find Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs>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 You are very belle, elle, Elle, Zizer. Je suis Zizer. I'm a Zizer. I'm a Zizer. I'm a Zizer. I'm Zo verlegen lachen, kan niet geloven dat het echt was. Zij, de mijne, zijn ze een mix van dat, Cecilia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij toen zij ze, Je suis Nederlander. Oh, je parle un petit peu Francais, En ik zei Day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 Zie je Maak zijn naambaar, Want de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio. Ben naar Frans. En zet hem op 106,9. 106,9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerviert. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do all the things he used to do?